...met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Rotterdam-Delshaven is een man overleden. Volgens de regionale omroep Rijnmond is het slachtoffer nog gereanimeerd in een portiek, maar was dat te vergeefs. Op straat zouden kogelhulzen liggen. De politie zegt een verdachte op het oog te hebben, maar heeft nog niemand aangehouden. De dader gingen waarschijnlijk vandoor in een zwarte auto. President Trump wil binnen tien dagen een akkoord met Iran over het nucleaire programma van het land. Lukt dat niet, dan zullen er volgens hem slechte dingen gebeuren. Trump zei eerder vandaag dat de onderhandelingen met Iran goed gaan en lijkt het land met deze deadline verder onder druk te willen zetten. De afgelopen tijd heeft de VS een grote militaire aanwezigheid opgebouwd in de buurt van Iran. De Britse autoriteiten kunnen rekenen op de steun van het Britse Koningshuis. Dat zegt de Britse koning Charles na de arrestatie van zijn broer, de voormalig prins Andrew. Prins Andrew werd vanochtend gearresteerd op verdenking van een ambtsmisdrijf. Hij zit nu in voorlopige hechtenis, die duurt 24 uur, maar kan worden verlengd. En dat is niet het enige dat hem boven het hoofd hangt, zegt correspondent Arjen van der Horst. Een onderzoekscommissie van het Amerikaanse congres heeft de ex-prins vorig jaar al gevraagd om te getuigen voor het congres. Dat gaat over het grootschalige misbruik door Jeffrey Epstein. Nou, Andrew heeft tot nu toe dit verzoek genegeerd. Maar premier Samer, ja, eerder deze maand al, zei hij... Andrew moet getuigen. Na deze arrestatie zal die druk op de ex-prins alleen maar verder toenemen.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 you no.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 You're as blind as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 Ik hem al een tijdje uh, ergens staan. Maar ja, ik uh, mocht er nog niks mee doen. Maar afgelopen vrijdag is hij dan toch echt uitgekomen. Uh, de opvolger voor Once Upon a Time heet Tails. Het is een duo. Gijs Kerkhoven heet hij geloof ik. En die andere is Sander van Münster. En beide hebben al een uh, nodige verleden in uh, de popmuziek. En dan zeker in een beetje het underground uh, gedeelte. Of het alternatieve muziekcircuit. Hoe je het maar noemen wilt...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 It's hit my heart so much I don't care how old I am The little girl is still here I didn't know how sad it'd be When you mismatched my two my And I'm being you It's a twist, you feel it? But I wanna quit this beat, leave it all on the street. The guitar is good for the body, teases my senses awake. He inspires me. He inspires me. He's a twist of feeling. Us? Sometimes I miss you, but not all the time. It's shady, it's messy, as you would fucking say it. It's weird, isn't it?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 maar ja, wij hadden dienst in de Patronaat Haarlem. Dus uiteindelijk mocht iemand anders hem uh, laten horen. En dat is dan ook gebeurd. Maar nu zijn wij aan de beurt. Von Veen met de nieuwe single en dat nummer dat heet All Evidence. Onkel een beukje hier uit de buurt. Edwin Den Herder, maar tegenwoordig schijnt hij in het zuiden van Noorwegen te wonen. Winter omstandigheden heeft deze clip opgenomen. Mamaloe is het project waar hij onder En het nummer dat heet Dogs. DOX. De hoorde je von Vee met all evidence. Tijd voor even iets schattigs. Shy away from the smallest spark. I'm content to sit in the dark. But you light a room just walking in. I try to stay My boots too long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 Lives have just begun, and what we do won't travel far. We are the branch above the pond. We little heads and gods beyond. They'll never see it coming. they are all. Oh fuel, you can say. And this melodious calls us home. Tango's through the night. I want you, I want you to you know that you and I are racing through the stages. This is ZFM.